10 uur, na netwijl met het NOS-journaal. Premier Rutte vindt dat de gevolgen van de inkomensafhankelijke zorgpremie... en andere maatregelen nog niet te berekenen zijn. Hij zei dat op een bijeenkomst van VVD-bestuurders in Lunteren. Hij beloofde, net als anderen uit de VVD-top al deden... maatvoering bij de uitwerking van de plannen. Rutte zei dat het vreselijk is dat de VVD meewerkt aan het verkleinen van de inkomensverschillen, maar volgens hem is dat nou eenmaal de prijs van het regeren met de PVDA. Hij is echter nog steeds trots op het regeerakkoord, omdat Nederland er volgens hem sterker van wordt. Rutte erkende dat de crisiscommunicatie beter had gekund. Premier Rutte spreekt tegen dat groepen Nederlanders er de komende jaren tientallen procenten op achteruit gaan. In Lunteren reageerde hij op berichtgeving van RTL Nieuws... dat experts had laten becijferen wat alle maatregelen van de twee kabinetten Rutte betekenen voor de koopkracht. Volgens RTL leveren uitkeringsgerechtigden, gepensioneerden en alleenverdieners soms tientallen procenten aan koopkracht in. Rutte zegt dat niets daarop wijst. Het inkomensverlies kan hooguit in een enkel individueel geval dramatisch zijn, zei hij. Volgens RTL worden de dramatische cijfers bevestigd in stukken van het Centraal Planbureau die niet worden vrijgegeven. In het tentenkamp in de Amsterdamse wijk Osdorp zitten te veel uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat zei burgemeester Van der Laan tegen AT5. In het tentenkamp zitten meer dan 90 asielzoekers. En dat zijn er te veel, vindt Van der Laan. Afgesproken is niet meer dan 60. Er zijn misschien nog duizenden andere uitgeprocedeerde asielzoekers in ons land. En die moeten niet het idee krijgen dat je hier zomaar terecht kunt, zei Van der Laan. In de eredivisie is één wedstrijd gespeeld. Roda-Ado-Den Haag, uitslag 0-0. Het weer, vanavond buien, vannacht in het binnenland droog. Het wordt een graad of 4. Morgen overdag eerst wat zon. Er komt wel vanuit het zuidwesten regen. Het wordt zo'n 9 graden. Zondag wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal. Zakelijk Nederland moet meer ruimte krijgen... om efficiënter en succesvoller te ondernemen.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 Langs de Lijn met Dionne de Graaf. Goedenavond, dames en heren. Dit is Langs de Lijn van vrijdag 2 november. De dag dat de opvolger van Cor van der Geest... als directeur topsport van de Judo-bond bekend werd. Zijn naam? Ben Sonnemans. Hij weet goed wat hij wil. Mijn visie zou zijn dat je... Hè, wat je hebt en, en vasthouden wat je goed hebt neergezet. Dan zul je daar uh, aanscherping of, of verdieping in, je, in de kwaliteit van je programma's moeten brengen. Hij legt zo zijn plannen nog verder toe. Het nieuwe schaatsseizoen begint bijna en er is één prangende vraag. Doet hij mee? Sven Kramer. Ik kan eigenlijk alles wel, maar ik kan het gewoon nog niet heel erg lang. En ik kan het ook nog niet op de snelheid rijden waarop ik wil. En Ik ben daar keihard aan het werk en uh, ja, we gaan het zien. En veel voetbal deze uitzending. Twee spelers komen morgen in actie tegen de club die ze net hebben verlaten. Robin van Persie met Manchester United tegen Arsenal. Dat praten we straks over. En Theo Jansen keert terug naar de arena in het giel-zwart van Vitesse. Zal hij juichen als hij scoort? Ik weet het niet. Ik denk niet dat ik zal juichen. Nee. Maar nee, ik ben sowieso niet een uitbundige juichen. Ja. En vanavond werd er al gevoetbald in de eredivisie. Ook daar werd niet gejuicht trouwens. Want bij Rola J.C. tegen Ado Den Haag bleef het 0-0. judoka Ben Sonnemans volgt volgend jaar... Cor van de Geest op als directeur topsport van de Judo-bond. Ben, goedenavond. Hey, goedenavond, iedereen. Gefeliciteerd met je benoeming. Als eerste natuurlijk. Um, hoe, hoe is dat eigenlijk gegaan, die benoeming van jou? Nou, die benoeming is gegaan uh, volgens een, uh, een selectieproces. waar uh, een aantal kandidaten hebben gereageerd uit binnen- en buitenland. En uh, nadat er uh, een eerste uh, zeg maar, keus gemaakt was om een aantal mensen door te laten gaan, is uiteindelijk in een aantal stappen tot twee kandidaten gereduceerd. En uh, er is de keuze op mij gevallen. En dat uh, proces is, uh, is grondig geweest. Ja. Uh, uitdagend en uh, en leerzaam ook voor mezelf om mee te doen. Dat is, dat is heel erg geweest. Ja, Het was gewoon echt een sollicitatie eigenlijk? Ja, ja. Uh, misschien, uh, misschien was ik wel de verrassende kandidaat die zich gemengd had. Waar niet veel mensen uit de uit de het hadden gedacht dat ik uh, dat ik interesse had om, uh, om de job van uh, Cor van de Geest over te nemen. En uh, nou, dat gaf me een lekker een frank en vrij gevoel in het proces. En heb ik uh, ja, de gevraagde competenties en de, en de vaardigheden die, die, die Jurebond zocht in de in de taakomschrijving. Om die te kunnen presenteren aan de selectiecommissie, nou die is wel goed verlopen. Ja, want bondscoach voor de vrouw Marjolein van Une werd, uh, werd als belangrijke kandidaat gezien, hè? Mm -hmm. Ja, dat klopt. Ik ken haar uh, vanuit mijn eigen actieve periode. Uit, uh, uit de Olympische Spelen van Sydney, excuses voor het achtergrondgeluid, maar ik, uh, ik loop ergens op straat. Ja, het gaat goed. Uh, <laughs> en dat, was, uh, dat, is een, uh, dat is een hele uh, goede coach met heel veel ervaring en inzicht uit het, uh, uit het internationale dames top judo, hè? Die, iemand die al jaren op mondiaal niveau actief is. En, uh, ja, Ik kan begrijpen dat vanuit haar positie dat zij ook graag wilde, wilde meedoen in dit proces om het te worden. Ja. Um, en ja, het, het resultaat is nu bekend en ik kijk gewoon uit om met haar een, een mooie samenwerking te doen in de toekomst. En uh, ja, dat is nu de gegeven situatie zoals die nu ligt. Heeft ze je al gefeliciteerd? Ja, dat heeft ze gedaan en het, uh, ik heb haar terug gereageerd dat ik dat erg waardeerde. En, uh, dat, dat, dat geeft ook aan de verhouding in de, in de wereld. Dat ja. is, uh, in de sportwereld, zeker binnen ons bij judo... Uh, ja, is erg, uh, erg op basis van respect naar elkaar toe. Dat kan ik niet anders zeggen. Laten we even teruggaan in de tijd. Ben Sonnemans. Uh, zelf heb je op, op topniveau uh, gejudood. Uh, twee keer Europees brons in de klasse tot 95 kilogram. En in 1997 won je goud. Uh, uh -huh. Tegenstander in de finale was een uh, bekende. De Fransman Guillaume Le Maire. Het commentaar hoort u van onze zuidenburen. Maar Ben Solomans op achterstand. Dus laten we nou, en... ons daar even voort te op concentreren. Tegen Guillain Le met uh, nog een... drie minuten en een half te gaan. De Fransman staat wel veel voor natuurlijk. Maar dan is het gevaar altijd dat je denkt van ja, het is in uh, de pocket. Moet niet veel meer doen. En dan komt de ander. Krijg je... Ja, dat is Ippon. voor mooi, mooi, mooi, mooi. Het grond. rond, maakt er een onwaarschijnlijke vreugdedans van Ben Solomons, Ik ging net zeggen hij heeft nog maar één keer op het Europees podium gestaan. Mooi om te zien. En Cor de Geest, Jean-Marie de Dikker achterna, over de boarding, Ben Solemans. was net naast de hoogste podiums grijpte en nu Europees kampioen. Dat is gewoon prachtig voor hem. Dat is leuk, hè? Om even terug te horen, Ben. <laughs> ik zei je met een big smile Gaat <laughs> te luisteren. Geweldig. Hoe ging ja, dat juichen ook alweer? Neem ons nog even mee. Hoe deed je dat ook alweer? Ja, in de <laughs> tijd dat ik kampioen werd van Europa... was ik in de Defensie-topsportselectie bij de Koninklijke Zee in opleiding. En, en daar noemden ze me Ben de Chinook... omdat ik een soort helikopterachtige beweging maakte. <laughs> ja. en, de, en de mensen in de opleiding waren eigenlijk... Ja, aan het wachten op het moment dat ik zou opstijgen. <laughs> dus, dus dat had een soort vreugdedans inderdaad met een helikopterbeweging erin. <laughs> was dit, uh, was dit uh, je mooiste herinnering ook meteen? aan de ja, sport? Ja, absoluut was dit een van de hoogtepunten, zeker op individueel niveau. En uh, vanmorgen op de persconferentie vroeg een van je collega's van de, van de krantenmedia uh, naar een, uh, een ander hoogtepunt. En dat was het Europees landenkampioenschap, wat ik met onder andere... Uh, Mark Huizinga, Dennis van der Geest en, uh, en uh, Patrick van Kalk heb gehaald en Koen van Nol. Dat was, dat was in, uh, in Italië in hetzelfde jaar. Mm -hmm. Waarbij we eigenlijk de complete judo-gemeenschap uh, verrasten. Ik geloof dat Nederland in de jaren 50 ooit eens Europees kampioen landenteams is geworden in de tijd van Anto Gezi. En wij, wij presteerden dat weer eens na, uh, nou, ik geloof ruim uh, 35 jaar later. Dus dat was, dat was heel speciaal om dat mee te maken als uh, als, als atleet. Ja. Ja, en je werd ook gecoacht door Cor van de Geest, hè? Ja, dat klopt. Ik dus... ben als, uh, als jonge jongen uh, begonnen in, uh, in Haarlem bij de, bij de Canon uh, mijn, mijn vader en de Cor van de Geest hebben samen op kostschool gezeten. En ja. toen mijn uh, talent voor sport ontdekt werd door, uh, door mijn pa... toen was Cor natuurlijk de eerste om te zeggen, nou geef die maar, uh, geef die maar hier, dan uh, kan hij bij mij komen sporten. Ja. En dat, uh, ja, dat is een hartstikke mooie reis geworden samen. Ja, dat was En uh, Je bent gestopt met de topsport. Um, even voor, voor de mensen, wat, wat ben je daarna gaan doen? Want je bent wel heel erg bij de Judo Sport betrokken gebleven. Ja, ik ben na, uh, na mijn uh, carrière ben gestart in de, aan het werk. Ik heb een baan gezocht. Dat is in de IT-wereld geweest. En de rode draad in mijn uh, zakelijke carrière was uh, IT, internet. Marketing, communicatie en verkoop. Ja. En dat is hartstikke leuk. Daar heb ik heel veel geleerd. En veel, ja, veel nieuwe inzichten opgedaan die je in de sportwereld niet zo snel opdoet. Ik wou zeggen, want dat, dat heeft op ja. zich niet zo heel veel meer met judo te maken dan, natuurlijk. Nee, nee dat klopt. En uh, nou, uh, een van de aspecten van de taakomschrijving van de Judo-bond is, uh, is gewoon een goed integraal management. Uh, Niveau waarbij je verantwoordelijk bent voor de route voorwaarts. Voor vier tot acht jaar. Nou, dat, dat is precies waar mijn interesse ligt. Mijn eigen uh, keuze om daar naartoe te groeien. Als, uh, als professional. Ja. Ja, en het is hartstikke gaaf dat die keuze daar, uh, daarin kan. Ja, want er moet wel iets gebeuren. Hè? We hebben natuurlijk de Spelen in Londen gezien. Die, die uh, verliepen uh, voor de Judoka's teleurstellend. Twee bronzen medailles. Um... Ja, kijk. De, op dit moment, hè, terwijl we uh, nu natuurlijk uh, eigenlijk net de verkennende gesprekken afgerond hebben... en ik niet betrokken bij ben in de inhoudelijke uh, analyse van, uh, van de evaluatie van bijvoorbeeld het Olympische Toernooi in Londen... Hè, wat gedaan is door het, uh, door het team van Maurits Hendricks en ja. andere topsportmanagers van het NAC en de huidige technische staf. Uh, dus die evaluatie is geweest. Ja. Uh, op een afstand, als ik er naar kijk, dan, uh, dan, dan, zijn, dan zijn daar... Uh, een aantal goede dingen gebeurd. We ja, hebben twee mooie plakken gewonnen. Maar de buitenwereld, maar ook de insiders, hadden uh, er een andere kleur of misschien nog één of twee plakken bij gewonnen. Ik, ik weet hoe lastig het is dat dat, uh, dat dat, uh, he, dat, om dat te halen. Ik, ik, ik zie wel dat er uh, natuurlijk misschien op, op, uh, op detailniveau bij sommige onderdelen van de projecten van de individuele mensen, natuurlijk wel. Uh, misschien een nagedacht kan worden. Kunnen we dat verbeteren? Dat, dat, dat blijft er altijd. Maar dus, uh, Is Ben Sonnemans dat... net zo kritisch als Cor van de Geest? Jazeker, ik ben uh, wat dat betreft uh, een prima opvolger van Cor en ik kijk ook uh, naar de grote lijnen om het goed neer te zetten. Maar ik weet uit ervaring, zowel in het zakelijk leven als in de in de topsport gaat het om de details die het verschil maken tussen, tussen succes en tussen ja, goed meegedaan. Ben. Zonnemans, ik wil je heel veel succes wensen. En kun je ons beloven dat uh, bij uh, mooie prestaties van de Nederlandse judoka's... dat we dan zo'n Chinook weer zien? Ik spreek nu met je af dat als er een, uh, een, uh, een, een mooie medaille te vieren valt... op Europees of wereld- of olympisch niveau... Dan, uh, dan geef ik de Chinook nog één keer weg. Dat is nu afgesproken. Nou, bij daar, deze. daar verheugen we <laughs> ons nu al op. <laughs> Dankjewel, Bent Zonnemans. <laughs> Dank je, Dione. Dag. Ja, niet de grootste hit, maar wel een grote hit van de Spice Girls uit 1998. Stap! Doe je nou mee volgende week met de NK-afstanden? Die vraag werd Sven Kramer vandaag vele malen gesteld. Anderhalve maand geleden viel hij van een schommel... en sindsdien heeft Kramer last van zijn rug. Trainen op het ijs kan de kopman van TVM inmiddels weer... maar of hij mee kan doen aan de opening van het schaatsseizoen... volgende week in Heerenveen, is nog altijd onduidelijk... want het antwoord op de vraag kwam niet. Nou, welkom ook aan, aan tafel. Volgens mij zitten jullie net verkeerd om. Als ik zo even naar de foto's kijk. Het zou het mooiste zijn als jullie even een wisseltje maken schen. Klinkt haast komisch, hè? Ja, dat, dat dacht ik later. Spreekstalmeester Jacco Elting haalde de wissel er nog maar eens een keertje bij. De wissel die Kramer 2,5 jaar geleden goud kostte op de 10 kilometer. Maar even later kwam Elting dan tot de vraag van de dag. Heb je al een keuze gemaakt voor de NK-afstanden... of ga je die nog maken in de komende dagen? Nee, die heb, ik, die heb ik nog niet gemaakt, ook bewust. Als ik die keuze nu al zou maken, dat, ja, dat vind ik gewoon te vroeg. En dat is dan eigenlijk meteen het nieuws van de dag. Kramer weet nog niet of hij mee kan doen aan de NK-afstanden volgende week. Maar de eerste titels worden verdeeld... en de tickets voor de eerste wereldbekerwedstrijden. Iedereen vroeg hem naar. Het zijn leukere situaties natuurlijk. En, uh, ja, ik heb, ik heb natuurlijk dit allemaal een keer meegemaakt. En uh, dat wil je liever niet nog een keer. Maar goed, uh, ja... De, de feiten, die, die, die, die, die, die dwingen je gewoon tot, tot uh, deze situatie. En daar kan ik moeilijk iets anders van maken. Heb je een déjà vu? Nou, nee, ik heb, geen, ik heb geen déjà vu, want toen was ik wel veel verder heen. Maar uh, ja, vervelend blijft het altijd. Het is uh, anderhalve maand geleden ruim gebeurd. Ja. Uh, bij de barbecue van... De baas van de hoofdsponsor, ja. van een schommel. En dan, hoe, hoe is toen dat traject daarna ingegaan? Nou ja, toen hoe is die behandeling ik... ingegaan? Nou ja, toen heb ik al best wel snel uitstraling in mijn linkerbeen gekregen. En uh, ja, dat bemoeilijkt het, het, het, het schaatsen, vooral in de bochten. En uh, ja, dat blijft vervelend. Klopt het, dat er in de behandeling dat dat ook niet helemaal lekker liep? Nou ja, ik heb, ik heb, ik heb uh, verschillende behandelingen gehad. En uh, ja, daar, uh, daar sommige mensen reageerden daar gewoon prima op. Ik heb ik er heb, ik heb, ja, eigenlijk iets te veel last van gehouden. Welke behandeling was dat dan, die niet goed aansloeg? Nou, ik heb, ik, heb, uh, ik heb verschillende injecties gehad om, om, om, uh, om het rustig te krijgen. En uh, ja, dat, uh, op zich is dat, allemaal, is dat allemaal prima gegaan. Maar goed, uh, ja, je wilt uiteindelijk allemaal sneller, sneller, sneller. sneller En uh, ja, sommige, sommige mensen hebben gewoon wat lange tijd nodig. Wat kun je wel? Ja... Ik kan eigenlijk alles wel, maar ik, ik, kan, ik kan het gewoon nog niet heel erg lang. En ik kan het ook nog niet, ik kan ook nog niet uh, ja, op, op de snelheid rijden waarop ik wil. En uh, ja, daar gaan we, daar, ik ben daar keihard aan het werk. En uh, ja, we gaan het zien. Het contrast met de andere hoofdpersoon bij TVM, Irene Wust, is erg groot. Waar Kramer weer tegen lichamelijk ongemak aanloopt, verloopt de voorbereiding bij Wust rustig en voorspoedig. Het gaat allemaal hartstikke prima. En de eerste wedstrijden bieden veel vertrouwen voor, voor de rest van het seizoen. Ik bedoel, ik ben nogal een slow starter. En... Ja, Dit jaar heb ik uh, in Insel toch al redelijk scherpe tijden gereden. Dus wat dat betreft uh, ja, veel vertrouwen en geen klagen. En kijk ik uh, het nieuwe seizoen met veel uh, vertrouwen tegemoet. Zo'n blessure uh, zoals Sven die nu heeft. Uh, is dat merkbaar ook een beetje in de sfeer in de groep? Nee, nee. ik vind dat uh, Sven uh, ja, daar altijd super mee omgaat. En, en al is hij... Uh, ja, tuurlijk is het logisch dat hij een keer gefrustreerd is. Maar ik vind dat hij, dat, uh, dat hij qua sfeer hoe hij uh, in de ploeg is... Merk je er niks van. Hij is nog steeds... Uh, een swam met een vrolijke noten. Dus wat dat betreft. Um, ja, nee, natuurlijk heeft hij zijn frustratie en die kan ik me helemaal indenken. En. Ik uh, bedoel, ja, je bent allebei wel een keer in een periode geweest dat het helemaal niet loopt. Dus je snapt wel wat iemand doormaakt. En. Uh, ja, de, de wederzijds respect wel. Maar ja, verder merk je er weinig van. De beslissing, wel of niet rijden, neemt Kramer volgende week. Maandag, dinsdag, misschien wel dichter tegen het NK aan. Eén ding wil hij in elk geval niet meer. Geforceerd rijden. De valkuil waarin Kramer in het verleden trapte. Het gaat me niet zozeer van ik moet die wedstrijd winnen. Of, daar ben ik nu gewoon veel te ver van vandaan. Maar ik wil gewoon, ik wil gewoon zien dat er perspectieven zitten en dat, dat ik die wedstrijden, dat ik daarvan kan groeien. En dan, ik ga niet die wedstrijd rijden of als ik, als ik, als ik, als ik, als ik het gevoel heb ik word, ik word er slechter van Overigens is de kans groot dat Kramer morgen wel een wedstrijd rijdt. Een trainingswedstrijd in Ereveen over drie kilometer... Maar dat is geen test, zegt trainer Gerard Kemkus. Nee. Nee, dat zeg je helemaal fout. Nee. Oh, Oké, okay. ja. Ik denk nou in het licht van volgende week. Misschien een soort test hoe het, hoe het gaat in de wedstrijd. En dan besluiten we wel of niet. Nee ik, nee, nee, ik zie het meer als een, als een training. Uh, hij zal het ook zeker met een opdracht moeten rijden. En, uh, um, en ook die, uh, als we die wedstrijd rijden. dan zal die meegenomen worden in dat proces. En niet, in, niet als zeg maar een pure second test. Zo van ik rijd die drie kilometer, drie kilometer is niet goed, dan stoppen we ermee, doen we het niet. Uh, zoveel gewicht hangt niet aan die drie kilometer. Morgen dus wellicht wel in Tiof. Maar of Sven Kramer volgende week het NK rijdt, werd op een lange perspresentatie niet duidelijk. We blijven even bij Sven Kramer en bij Irene Wüst en Gerard Kemkers, De ploeg van hen, TVM. Het was een week waarin de naam van verzekeringsmaatschappij TVM vele malen voorbij kwam. Zo is het inmiddels wel duidelijk dat het bedrijf stopt met het sponsoren van de schaatsploeg na de Spelen van Sochi en dat het niet opnieuw hoofdsponsor wordt in de wielersport. Die hoofdpunten kwamen in dezelfde week als het nieuws dat oud-wielrenner Steven de Jong in zijn TVM-tijd doping heeft gebruikt. Sebastian Timmerman nam de balans op met president-directeur Arjan Bos, die wordt inmiddels benaderd door veel sportploegen om sponsor te worden. Inderdaad, uit, uit de motorsport, de padensport, euh, nou, dat soort sectoren komen al heel veel mails met name binnen. Maar goed, dat heeft voorlopig geen zin. Wij, uh, wij hebben nog heel veel energie over om uh, twee jaar schaatsen ja, nog flink uh, er tegen aan te gaan. En uh, ja, tot die tijd zullen we ons rustig uh, begeven in, in de sportwereld. Vorig jaar, bij de ploegenpresentatie, toen bekend werd dat er in ieder geval nog voor twee jaar werd bijge, is bijgetekend. Toen liet u ook al doorschemeren dat het na Sochi waarschijnlijk wel klaar zou zijn. Wat is er dan veranderd, sindsdien tot nu, zeg maar? Nou, eigenlijk niks. Alleen, um, ja, de Rabobank is gestopt met wielrennen. Dat is een hele rare brug nu misschien. Ja, voor TVM toch niet, naar nee. wielrennen toe? Nee, voor TVM niet, want wij zijn ook 14 jaar lang actief geweest in de wielersport. Alleen onze naam werd steeds meer in verband gebracht als potentiële overnamekandidaat van de ploeg van de Rabobank. of dat wij sowieso in het wielrennen zouden terugkeren. En ja, daarvan heb ik gezegd: dat is op dit moment absoluut niet aan de orde. De, de wielersport, daar is natuurlijk heel veel los, maar niet alleen nu, maar ook de laatste paar jaar. En wij hebben gezegd, ja, wat, wat voor de Rabobank een overweging is geweest om eruit te stappen... is voor ons ook een overweging om er niet in te stappen. Uh, imago, beeldvorming, reputatie. En we moesten dat statement wel maken. En, en in het verlengde daarvan werd ons ook gevraagd... hoe is de opstelling tegenover het schaatsen? Nou, vandaar de uitlatingen. En die kans is 99,9% dat er een punt ja. achter gaat? Nou, je zegt tussen de 90 en 100%. Het, het is dus omdat we eigenlijk, als je nou naar Sochi gaat kijken... wat hebben we dan nog te winnen om weer vier jaar door te gaan? Het heeft ons alles gebracht wat we wilden. Het schaatsen heeft ons veel geleverd. Uh, ja, en, en dan moet je ook concluderen... nou, zakelijk hebben we er alles uitgehaald wat we konden uh, doen. En ja, dan is het ook gewoon een keer mooi geweest. En dan kijken we heel tevreden terug. Van die 99,9% kunnen we wel 100% maken. Nou, het gaat wel die kant op. Terug even naar de wielensport. U zegt, uh, wij keren voorlopig niet terug in de wielensport. Maar daar bent u toch al lang. Ja, met co-sponsor. Wij zijn co-sponsor van het Cycling team de Rijken met, met veel genoegen. Uh, ja, dat is een, een, een team wat, uh, wat aan de weg, Tim, met, uh, op, op, op, op goede amateurbasis. Uh, wij hebben de, de overtuiging dat het aan medisch goed begeleid wordt. Want ze zitten bij dezelfde als uh, onze schaatsploeg. Uh, we kunnen dat dus ook checken. Uh, financieel zijn we een kleine sponsor. Maar voor het team expertise belangrijk. En, en de Rijke is een hele grote klant van ons. En hij heeft ons toen gevraagd, help me. En, en de passie die de man heeft bij de wielersport... Ja, die vind ik zo mooi dat we, dat we hebben gezegd... Nou, wij, wij willen wel ondersteunen en uh, nou, dat vind ik ook goed. Hij wil uh, ook hogerop. Hij wil 2014, wil die graag uh, pro-continentaal, zeg maar de eerste divisie van het wielrennen ingaan. Wat nu uh, Argos bijvoorbeeld is. Dus ja, dan kom je automatisch alweer in de profwielrennerij terecht. Zegt TVM dan van nou, dan gaan wij van de broek af. Nou, dat, dat, die afweging zullen we nog moeten maken. Het contract uh, loopt nog voor een jaar. Het zal nooit iets zijn wat, wat voor ons de prioriteit is in, in de sportsponsoring. Dan, dan, dat wordt echt uh, iets anders. Ik zeg erbij, we zijn enorm verwend geweest met 14 jaar wielrennen een tijd geleden. En nu 14 jaar schaatsen straks. Want ja, het is altijd voor de wind gegaan en we hebben goede resultaten geboekt. En, en als bedrijf mee kunnen profiteren, want het gaat ons goed. En ja, dan, dan is het heel lastig van wat ga je dan als derde sport kiezen? Wat past dan bij je? Ja, dat is best lastig. Altijd voor de wind gegaan, niet helemaal altijd, 98. Doping het kwam afgelopen week in het nieuws. Steven de Jong die heeft uh, bekend dat hij onder andere in die periode uh, verboden middelen heeft, uh, heeft gebruikt. U vertelde al dat u onaangenaam verrast was uh, met die bekentenis. Gaan jullie verder nog iets doen om, om uh, te kijken wat er in die tijd is gebeurd? Nee, er zijn toen al zoveel onderzoeken geweest. En uh, er zou niks meer aan toevoegen nu. Kijk, en, en het onaangenaam... Mensen zijn nu blijkbaar meer bereid om te praten dan toen. Ja, uh. Ik denk ook dat er nog veel meer gaat komen. Het zal vast niet het laatste woord over gezegd zijn. En Ik zei ook onaangenaam, onaangenaam verrast. Ik wil daarmee niet aangeven, want het zou erg naïef zijn... dat met onthullingen die er natuurlijk al jarenlang zijn... Uh, dat je niet uh, ja, moet verwachten dat er ook in onze ploeg... geen, geen dopinggebruik zou zijn uh, geweest alleen... Uh, sommige personen die kunnen je wel verrassen. Nou, dat was met Steven zo. En aan de andere kant zegt Steven ook hele belangrijke dingen. En inmiddels een paar meer coureurs. Dat er van een georganiseerdheid absoluut geen sprake was. Ja, en daar ben ik alleen maar blij mee om dat soort dingen te horen. Want, want ja, ja, nogmaals, het, het, het, daarin ja, verrast het ons uh, wel te degen. Als, als, als, als dat aan de orde zou zijn geweest. Ik heb je contact met hem gehad trouwens? Niet met Steven, onze, onze PR-man uh, wel. Uh, maar ik heb ook ja, die behoefte uit die tijd niet meer zo. Het, het speelde inmiddels al een jaar of vijftien geleden. Ik kan me ook, ook voorstellen dat u toch wilt weten... wat is er destijds met mijn geld gebeurd? Ja, nee, op een duur zet je er een punt achter. Wij hadden toen al het voornemen in 1998 om te stoppen. We zijn juist nog een jaar doorgegaan om de ploeg niet te laten vallen. Dat, dat, dat, nou, dat getuigt toch ook van klasse, vind ik. Ik heb er nooit spijt van gehad. We hebben het goed over kunnen dragen aan andere sponsoren. Ja, en er zijn in die tijd al zoveel onderzoeken gebeurd, ook in Frankrijk. Gelukkig kwam dat toen destijds niet veel uit. Eigenlijk niks, maar... Ja, het, het is voor mij een gepasseerd station. We zijn er helemaal klaar mee. En dat speelt van 15 jaar geleden. En, en we kunnen niet iedere keer op verhalen gaan reageren. Dat, dat heeft geen zin. Uh, we weten het niet. En uh, ik, ik steek niet mijn kop in het zand. Ik wil ook niet naïef zijn. Maar ja, het heeft geen zin. Sebastian Timmerman was dat in gesprek met president, directeur van TVM, Arjan Bos. Wij gaan contact zoeken met Amerika, met New York, wel te verstaan. Um, daar is atletenmanager Valentijn Trouw. Goedenavond. Ja, goede, goedemiddag ja, bij ons. Goede, Goedenavond bij jij. Ja, goedemiddag. Uh, we, ja, we hebben eerder met u gesproken over de marathon van New York. Want uh, daar gaat het om. Daarom bent u daar ook. Hey, ja. Die zou hey, ja. zondag worden gelopen. Wij dachten ook, hij gaat door. Maar, meneer Trouw... Hij gaat niet door. Helaas, helaas. Uh, althans, dat is ons volgens mij wij hier nu in staan. Uh, maar uh, eerder deze week is uh, werd er ook steeds aangegeven dat hij door zou gaan. Dat is uh, twee keer door uh, burgemeester Bloemberg is dat uh, bevestigd. Ja. Uh, en dus denk ik, uh, je merkt ook in Amerika hier dat de afgelopen week eigenlijk steeds grotere uh, oppositie kwam tegen het doorlaten gaan van de marathon. En ze geven nu hier in de journaals aan dat die inderdaad niet doorgaat. En dat eigenlijk de voornaamste reden is de grote oppositie die, die daar tegen is gekomen om hem wel door te laten gaan. Ja, namelijk dat er uh, heel veel mensen voornamelijk bezig zijn met uh, de rampzalige gevolgen van, uh, van Sandy, de storm. Precies. Dus uh, dat is ook het idee van, hé, hey, er zitten mensen in hele grote problemen door een, uh, de grootste storm ooit hier in Amerika. Uh, of misschien uh, in ieder geval de storm met de, de grootste gevolgen. En uh, dat het dan misschien niet kies is om uh, zondag een, een uh, enthousiaste marathon uh, met 40.000 mensen te gaan lopen. En, terwijl de anderen... Vlakbij in hele grote problemen zitten. Ja, dan dat zou je kunnen zeggen dat is gek hè. Want het lijkt net alsof ze dus niet helemaal hebben beseft hoe grote gevolgen zijn geweest van, uh, van Sandy. Nou, dat is, uh, vind ik, persoonlijk het, uh, het hele vreemde. Ja. Uh, Omdat... Om uh, uh, ja, er uh, is nu eigenlijk niks nieuws ten aanzien van twee of drie dagen geleden. Ik heb het idee dat puur de oppositie is gegroeid. En dat hebben ze misschien verkeerd ingeschat. Welk gevoel het bij mensen teweeg brengt om de marathon wel door te laten gaan. Want het is niet zo dat er uh, vandaag een, een brug is ingestort of... Uh, uh, in een keer uh, uh, ergens anders weer een, een, uh, een kapotte leiding is uh, gevonden of uh, dat er uh, dat soort zaken zich spelen. Het is meer de, het gevoel van de Amerikaanse bevolking van nee, dit willen wij niet. Ja, ik weet nu, u hebt waarschijnlijk ook wel televisie gekeken daar. Wij hebben hier in Nederland vandaag ook bewoners van Staten Island gezien. Die totaal ontredderd bij hun huizen staan, die daar helemaal niet meer zijn. Ze zijn zelfs nog op zoek naar vermisten. En die riepen: Ja, nou, wij zijn hier bezig om te zoeken naar onze geliefden. En er komt gewoon een marathon in New York. Daar, daar zal het dan ongetwijfeld mee te maken hebben gehad. hè? Dat is de, de, de enige en de hoofdreden om, om het nu, denk ik, uh, uh, af te laten is, is dat dit het gevoel is van, ja, het is ook, wij zitten hier, om eerlijk te zijn, wij zitten hier in een hotel in Manhattan en als ik hier rondloop in Manhattan en Central Park, dan, dan zie je daar niet zo heel veel van. Uh, uh, maar als je natuurlijk iets verderop uh, kijkt, de beelden die je op tv ziet, zijn er ambtsaligere uh, beelden. Uh, en dan zijn we natuurlijk eens begrijpt dat het volgens ja, mij alle vrijwilligers die onder zouden helpen, uh, hebben we ook wel op een andere manier nodig op dit moment. Ja, ja hoe, hoe zijn de reacties? Is er veel begrip? daar uh, is hier, is, is, uh, is de reacties een beetje gemengd. Om, omdat iedereen zoiets heeft van ja, uh, joh, had dat twee, drie dagen geleden, had van meteen het juiste besluit genomen. Uh, dan is er duidelijkheid. Uh, dus uh, daarom komt het nu een beetje een uh, rauw bedak van hé, hey, uh, waar zijn we aan toe? Maar uh, natuurlijk is er alle begrip voor hè, dat, uh, nou, dat er volgewerkt moet worden om, om alle gevolgen van de, van de Rokkaan proberen weer zo goed mogelijk rails te krijgen. Ja. En wat, wat, Hoe gaat u dat doen? Hoe gaat u dat doen met uw atleten? Allemaal bij elkaar roepen en weer terug? Ja, daar moeten we nog helemaal kijken. Want zelfs hier vanuit, kijken, dit is een besluit dat genomen is uh, uh, uh, door de gemeente New York. Dat zelfs nog niet eens gecommuniceerd is door de organisatie op dit moment naar, naar ons toe en naar de atleten toe. Uh, dus het is nu voor ons om, om samen te zitten met de atleten, ze hierover te informeren um, en met de organisatie te kijken wat gaan ze doen. Hebben ze bepaalde andere plannen uh, hiervoor uh, of uh, is het gewoon volgend jaar weer? Uh, nou ja, dat is nu nog te vol om daar iets over te zeggen. Ja, maar hoe hebt u het wel te horen gekregen dan? wij exact hetzelfde als jullie gewoon via de tv in het nieuws hier uh, dat het voorbij zien komen. Dus het is uh, zo vers van de pers dat het zelfs de organisatie, zeg maar, niet, dusdanig georganiseerd heeft dat het bij ons terecht is gekomen via N. Nee. Maar het is wel zeker. De, de marathon van New York gaat zondag niet door. Ja, nee. Het staat hier op alle, op alle kanalen wordt het aangegeven. Uh, dus dat, dat zal absoluut het, het geval nu zijn. Dank, ja. dank, Valentijn ja. Trouw, voor uw snelle reactie. Prima, bedankt. Goedemorgen. We gaan verder met uh, voetbal. Adro draait een uh, goed seizoen tot nu toe. Maar uh, kwam er niet door vanavond bij Roda JC. 0-0 werd het. Coach Maurice Stijn concludeert dat er niet meer in zat na een drukke week. Hij kan ermee leven. Ja, na uh, drie uh, zware wedstrijden in zes dagen en heel veel reizen... Ja, koester je uiteindelijk na een minuutje of uh, zes, zeven voor tijd koester je dan dat punt. Omdat je gewoon voelt dat je ploeg niet meer bij macht is. Dat de krachten wegvloeien bij mensen als Holla, Toorstra... Die, uh, ja, die echt op de laatste benen liepen. En dan, uh, en dan koester je dat punt. En dan moet ik wel zeggen dat ik mijn ploeg ook een compliment wil geven. Dat wij toch dit soort wedstrijden uiteindelijk uh, niet meer weggeven. We hebben het er wel eens vaker over gehad. Jullie hebben fases waarin je heel goed speelt. Eigenlijk begon je ook nu, hè? niet onaardig. Alleen de beloning blijft achterwege. Met name je spits. Laat eigenlijk weer een hele dikke kans op zelfvertrouwen liggen. Ja, ik denk dat dat de grootste kans van de wedstrijd was. Een op een... Uh, uh... Met de keeper van Roda. Ja, die, die heeft hij even nodig om die, om die bal binnen te prikken. En dan, uh, ja, ik had het idee, als je tegen een ploeg als Roda voorkomt... Uh, ja, dan, dan denk ik dat, dat wij met onze kwaliteit een gronde wedstrijd spelen. Dan moeten ze uit de schulp kruipen. En dan hebben wij denk ik heel veel vermogen om tussen de linies uh, onze spelers vrij te spelen. En zo'n wedstrijd weg te spelen. Zoals ook uh, bij uit bijvoorbeeld. Maar ja, we, uh, het is jammer dat hij die bal er niet in schoot. Je hadden net even over die vermoeidheid. Het is ook eigenlijk van de zotte dat je op dinsdag speelt in Groningen... en vrijdagavond alweer in, in kerkraden moet aantreden. Ik bedoel, je zeurt er niet over, maar het zal toch ja, een factor zijn. Ja, tuurlijk. Dat, uh, tuurlijk. Ik zeur er niet over. Zeker niet richting mijn ploeg. Want uh, anders, anders komen ze met dat excuus. Maar als je heel reëel kijkt, dan, uh, dan spelen wij de dinsdag Groningen uit. Terwijl Groningen op vrijdag heeft gespeeld en wij op zaterdag. Nou, Dan moet je 300 kilometer reizen. Dan kom je terug, Roda heeft helemaal niet gebekerd. En dan, moet je dan uh, kom je woensdag terug. Donderdag kun je alleen een beetje herstellen. En vrijdagochtend moet je alweer naar Roda rijden. Dus qua schema is dat natuurlijk uh, ja, is dan een beetje van de zotte. Maar nogmaals, er ja, kan er niet zo heel veel aan veranderen. Het is zoals het is. En uh, dat opzicht uh, hebben we in ieder geval uh, de laatste tien minuten toen een punt uit het, uh, uit het vuur gesleept. En dat, dat, dat geeft me dan wel weer compliment aan de ploeg. En die ongeslagen uitstatus, zeg dat je nog wat? Nee. Nee, want er gaat natuurlijk een moment komen dat wij uit een keer gaan verliezen. En natuurlijk, uh, ik, ik, uh, we spelen veel gelijk en dat, dat levert relatief niet zo heel veel op. Dus wat dat betreft, uh, ja, een keertje uitverliezen en dan ook weer een keer uitwinnen, dan heb je misschien meer aan als twee keer gelijk spelen, nu in dit geval bij ons. Maar uh, het blijkt wel dat wij. Uh, ook bij Rode, uit gewoon lastig te bespelen zijn als ploeg. En dat, uh, dat, uh, dat is wel goed om te zien. Roda JC kruipt langzaam weg uit die degradatiezone. Maar ja, die 0-0, is dat dan een uitslag die tevreden stemt? Dat is de vraag aan Mark-Jan Nee, dat, dat, dat uh, denk ik niet. Uh, we spelen thuis tegen Den Haag en uh, ja deze wedstrijd uh, wilden we gaan winnen. En uh, ja dan is het wel teleurstellend: 0-0. Dat komt dan, ja, dat is teleurstellend. Maar uiteindelijk, wat doen jullie niet goed dat, dat het 0-0 blijft? Ja, op dit moment creëren we uh, vrij lastige uh, kansen. En, uh, we hebben wel wat mogelijkheden gehad, maar niet echt heel grote kansen. En, uh, goed, uh, ik denk dat beide partijen uh, aardig hebben verdedigd. En, uh, ja, dan, dan wordt het echt een wedstrijd van uh, wie de eerste goal maakt, die wint waarschijnlijk. En, uh, ja, goed, uh, wat ik net zeg, we hebben wel een aantal, uh, aantal mogelijkheden gehad. En, uh, ja, dan, dan moet hij een keer erin gaan. Uh, een aantal uh, uh, schietkansen uh, die. Uh, die ja, dan helemaal verkeerd worden geraakt. En uh, ja goed, als een keer zo'n bal erin vliegt en je komt 1-0 voor... dan gaat het, ga je gewoon een stuk makkelijker voetballen. En uh, ja, dat weet iedereen. En in deze competitie zit het gewoon heel dicht bij elkaar. En uh, dat blijkt nu ook maar weer. Ik had het gevoel dat jullie de eerste 15 minuten even moesten ontdooien. En toen begon het motortje wel even te snorden. Er zaten een paar aardige combinaties in. Toen werden jullie ook eigenlijk voor het eerst gevaarlijk. Ja, inderdaad. Het uh, begin was misschien wat zenuwachtig. En, uh, en daarna kregen we, ja, gingen we wel wat beter voetballen en wat betere combinaties. En uh, ja goed, vaak was de eindpaas uh, niet goed en uh, ja, daar, uh, daar moeten we aan werken. Ja, veel gevaar ook beide kanten trouwens uit, uit speelhervattingen. Ja, absoluut. Uh, ja goed, uh, tegenwoordig wordt daar uh, sowieso veel uit gescoord natuurlijk. En uh, ja, dat, dat, vandaag waren daar misschien ook wel de beste kansen uit bijna. Jullie blijven wel ongeslagen. Dat is uh, op zich een stijgende lijn en je geeft bijna niks weg. Daar zijn trainers vooral altijd heel trots op hè? Ja, ja, ja, inderdaad. Alleen, uh, ja goed, uh, ik las vandaag nog in, uh, in de krant dat uh, Rienstad van Erekles zei: Ik win liever met 5-4 dan met 1-0. En uh, ja goed, uh, voor het publiek is dat wel leuker natuurlijk als er meer wordt gescoord. Maar uh, ja goed, dat we weinig weggeven en de 0 houden is natuurlijk heel positief. Dat we vier keer op rij niet hebben verloren is heel positief. Maar goed, uh, ja, we moeten nu uh, gaan kijken dat we meer kansen kunnen creëren vanuit die uh, gesloten defensie. En, uh, en ja, uh, meer goals gaan maken, dan, uh, dan komt het helemaal goed. Ronald van der Geer sprak met Mark-Jan Vlederes. Het is uh, altijd weer een dilemma voor voetballers. Wat te doen als je scoort tegen je oude club? Kan je dan juichen of kan dat niet? Robin van Persie uh, zal daarmee zitten. Morgen als hij voor het eerst met Manchester United tegen Arsenal speelt. Maar morgen bij de wedstrijd van Ajax tegen Vitesse... kan het ook gebeuren bij Theo Jansen. Voor het eerst keert hij terug naar de arena met Vitesse. De vraag dus, wat gaat hij doen als hij scoort? Uh, ik heb tegen Twente heb ik het ook niet gedaan. En, uh, ik weet het niet. Ik denk niet dat ik zal jagen, nee. Maar nee, ik ben yo. sowieso niet een uitbundige jager. Maar is dan dat met de achterliggende gedachte van... ik heb daar toch gespeeld, ik ben daar onderdeel van geweest? Ja, ik heb daar toch uh, een mooie tijd gehad vorig jaar. Ik bedoel, ik ben kampioen geworden. Uh, ik heb leuke contacten met, met mensen die daar nog zitten, dus uh, nee. Ja, terwijl ik altijd dacht dat jij misschien daar ook wel weg bent gegaan... omdat je die contacten juist een beetje ontbeerde. Die contacten die je hier in Arnhem wel hebt, dat je die in Amsterdam niet had. Ja, maar mensen denken heel veel. Wat kun je erover zeggen? Wat wil je erover zeggen? Daar gaat het om. Niks. De mensen die in mijn omgeving zijn weten waarom ik terug ben gegaan. Uh, na vier jaar reizen, laat ik het daar ophouden, uh, was ik er wel klaar mee. Ja, want je bent ook nooit in Amsterdam gewonnen bijvoorbeeld, hè? Nee, en ook niet in Nanschede. Dus ik ben altijd in Arnhem gebleven. En ik, uh, ik wou nu meer tijd uh, besteden thuis. Uh, ik kan mijn dochter iedere dag naar school brengen, wat me heel veel waard is. En, uh, Weet je, de, de, dat zijn de leuke dingen die ik nu kan doen en die ik daarvoor niet kon. Dus, uh, ja, met de wijsheid achteraf zeg je ook niet... ik had ook mijn dochter in Amsterdam naar school kunnen brengen. Ik heb er spijt van. Nee, of... nee, nee want ik ben sowieso niet de type persoon dat, uh, dat in Amsterdam zou kunnen wonen. Denk. Hoe uh, gaat het met jou bij Vitesse eigenlijk? Prima. We zijn uh, voor ons doen denk ik gewoon heel goed bezig. Uh, we hebben nu dan afgelopen wedstrijd voor het eerst verloren. Maar dat wisten we dat dat kon gebeuren. Uh, we krijgen nu een reeks natuurlijk waarin uh, veel grote tegenstanders zitten... Dus dat het moeilijker wordt dan de, de weken daarvoor. Dus uh, we zullen ons nu moeten laten gaan zien. Het grappige is dat jij regelmatig op de plek speelt... waar in Amsterdam zo'n beetje een nationale discussie ontstond. Een beetje nee. controlerend ja. en dan van achteruit opbouwen. Ja, maar ik bedoel, dat is meer omdat de mensen mij hebben gezien... bij Twente het jaar daarvoor. En daar speelde ik op tien. En dan was ik aanvallend belangrijk. En dan moest ik het hebben van andere dingen. Maar als ik nou kijk uh, met Paulsen die er nu speelt... Ja, die speelt volgens mij ook vrij sober. En hoe dat speel jij bij Vitesse dan nu? Sober. Ja, het is nog niet de grote Theo-show, mag je dat zeggen? Gaat het ook niet worden. Nee? nee? Dat was het bij Twente natuurlijk wel. Dan speelde ik op een andere positie, hadden we een ander team. Dit is een, een team wat, uh, wat meer aan mij heeft. Als ik mensen neerzet, uh, ik moet zorgen dat, dat het goed staat. En uh, dat ik daar mijn rol in heb, dat ik daar belangrijk in ben. Dat ik mensen bij elkaar hou, uh, mensen corrigeer. Uh, mij ook corrigeren natuurlijk. Maar dat is mijn taak uh, in dit elftal. En, uh, dus zal ik minder opvallen, maar dat vind ik ook niet erg. Het is wel zo natuurlijk. Iedereen die gaat voetballen wil het liefst doelpunten maken. En beslissend zijn en een ja. voorzet geven. Sommige mensen willen dat heel graag. Die hebben waarschijnlijk zelf nooit heel veel gevoeld. Het is wel een, een wedstrijd die ja, tot de verbetering spreekt. <kijkt> Hoe wordt er hier in Arnhem naar, naar zo'n wedstrijd tegen Ajax gekeken? Is dat al gelijkwaardig? Nee joh, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, zeker niet. Dat gaat ook nog heel lang duren. Kijk, ik bedoel, Ajax heeft een geschiedenis uh, <laughs> waar heel veel clubs nog heel veel heel lang voor nodig hebben om, uh, om dat te bereiken. En uh, het misschien wel nooit gaan bereiken. Dus uh, nee, uh, Ajax staat, uh, staat denk ik boven de rest. En in hoeverre geloof jij dan in de droom van Jordania, jullie club-eigenaar... en, en ja, de grote ambities die hier zijn? Hier vlak achter een prachtig nieuw trainingscentrum wordt er neergezet. Nee, maar ik denk ook wel dat, dat, dat Vitesse daarbij aan kan sluiten. En dat, dat Vitesse ook in de toekomst regelmatig kampioen kan worden. Ik bedoel, dat kan Twente ook, denk ik. Maar... De geschiedenis die Ajax heeft, dat heb je, hebben ze bereikt in de afgelopen 60, 70, 80 jaar. En dus heeft Vitesse, als ze dat willen bereiken, wat Ajax nu heeft, heel veel tijd nodig. Hoe kijk je naar die, die komende serie van vier wedstrijden? Daar kun je misschien AZ van laatst ook al bij rekenen. Vijf loodzware wedstrijden tegen allemaal topploegen en een derby tegen NEC erin. Het is wel de maand van de waarheid die eraan komt, of niet? Maar een maand van de Waard weet ik niet. Maar een mooie maand. Het is een fantastische maand. Ik bedoel, wij als spelers, ik kan alleen voor mezelf praten dan. Maar dit is een maand die ik, die ik heel graag speel. En het liefst eigenlijk elke maand heb. Want uh, dit zijn de wedstrijden waarin uh, je kan laten zien hoe goed je bent. Hoe goed je als team bent. En uh, jezelf kan onderscheiden. Dus uh, nee, een fantastische maand voor mij. Ik kwam tot slot nog een, nog een citaat tegen van Sjaak Zwart. Ken je Sjaak goed in Amsterdam? Sjaak was vaak op de training, maar ik heb niet veel met Sjaak gesproken. Ja, die zegt vandaag op de website van Ajax... ik zie geen kampioensploeg in Vitesse, ze doen leuk mee. Maar kijk maar aan het einde van het seizoen, hoeveel punten ze dan achter staan. Ja, maar dat is ook een beetje de Amsterdamse bluff die er is. En uh, die heeft Sjaak uh, nog steeds... Maar met name dat ene zinnetje, ze doen leuk mee, klinkt bijna nog een beetje denigerend. Ja, maar dat is het ook. In zijn beeld is Vitesse gewoon een klein... Een clubje uit, uit een provincie. En, uh, weet je, het grote Amsterdam, het, dus het Ajax, uh, moet daar altijd boven staan. En, uh, en aan de ene kant heeft hij misschien ook wel gelijk. Ik bedoel, Ajax uh, moet aan het einde van de rit ook boven Vitesse staan. Ragnar Niemeyer was dat in gesprek met Theo Janssen. De temperatuur was beneden het vriespunt vandaag bij FC Twente, figuurlijk dan. Hè? Een dag na de uitschakeling in de beker. In eigen huis verloor Twente van eerste divisieclub FC Den Bosch met 2-1. Coach Steve McLaren had veel basiskrachten rust gegeven en dat pakte verkeerd uit. Wout Brama, een van die basisspelers die het duel vanaf de tribune bekeek over deze deceptie. Dat is wel een heel zuur gevoel wat je vandaag natuurlijk hebt, omdat je... Ja, aan de ene kant ben je, ben je misschien een beetje blij omdat je rust krijgt, omdat je een zwaar programma hebt. En heel logisch is dat, uh, ja, dat je dan spelers rust geeft omdat je een brede selectie hebt. En aan de andere kant, als je dan één keer zit op de tribune, dan, uh, ja, dan wil je heel graag erin. Heb je je rustig kunnen houden? Nou ja, ik zat naast mijn moeder, die is meestal wel vrij zenuwachtig voor een wedstrijd. Maar ik speelde niet. Dus nu was zij rustig en uh, was ik, uh, ja, ik zat me op te vreten. Ja. Mm. En werd het van kwaad tot erger? Ja, na nou, die rode kaart zeker. En, uh, ja, we speelden gewoon niet goed genoeg en uh, ik denk uh, dat we nog best wel gelukkig op 1-0 komen, want er staan nog wel wat kansen daarvoor. Dus daarvoor vond ik ons eigenlijk ook wel niet heel goed spelen, vooral in het begin niet. Maar na de rode kaart zie je dat we eigenlijk veel te ver teruggaan, wat natuurlijk ook wel een beetje logisch is, maar ja, het was niet, uh, was niet goed genoeg. Dit, de, het, noem het maar het Engelse wisselsysteem, is dat met jullie besproken van tevoren? Ja, we hebben niet voor niks heel veel spelers uh, ook aangekocht deze zomer, denk ik. Dat we een heel druk schema hebben. En, uh, voor de winterspelen geloof ik 34 wedstrijden. Ja, ik denk dat het dan heel logisch is dat je, dat je ook daarvan gebruik maakt. Als je dat niet zou doen, dan, uh, dan zegt iedereen aan het einde van de, uh, van de winter... Van waarom heb je niet alle spelers gebruikt? Omdat je dan misschien vermoeid bent. Dus ja, het is altijd uh, een verhaal van altijd twee kanten. En uh, omdat je verliest, wordt er dan over gesproken. Dat is ook heel logisch. Het is een bekende verhaal als het kalf verdronken is, hè? Want... Niet meer doen. Ja, nee. Achteraf is het natuurlijk uh, ja, een fout geweest. Dat is ook zo. En dat herkennen uh, wij ook allemaal. Alleen, ja, er is nu niks meer aan te doen. Achteraf is mooi wonen, zeggen ze altijd. Ja. Er zijn ook coaches die zeggen... de laatste wedstrijd is van invloed op de eerstvolgende. Ja, maar daar geloof ik niet in. Kijk, wij spelen zoveel wedstrijden... dat je uh, ongeacht of je wint of verliest... moet je de volgende wedstrijd gewoon weer staan. En weer opnieuw beginnen. En uh, Dat is met een winstpartij zo. Maar dat is met een verliespartij net zo goed. Nu komt Feyenoord. Zeg het maar. Ja, volle bak. Uh, we hebben het goed, uh, goed te maken natuurlijk. De, richting publiek, richting onszelf, richting de staf, uh, richting iedereen. Dus uh, ja, we willen een heel goed resultaat neerzetten. We willen bovenaan blijven in de competitie. Want uh, ja, dat vergeten. mensen nog wel eens. We staan gewoon nog bovenaan. Hebben jullie hier lang over gesproken? Over het e-check tegen het bos? Of is het, uh, het is een mededeling geweest dat was het? Nou ja, je moet gewoon heel snel door. En uh, dat, dat zei ik net ook. Uh, als je wint of verliest... Uh, uh, er moet eigenlijk niet zoveel verschil uit maken omdat je bij een ploeg zit en bij een club zit die heel veel wedstrijden speelt. En als je dan uh, twee of drie dagen met zo'n wedstrijd uh, zit, ja, dat schiet niet op. Dan, uh, dan gaat het mee naar de volgende wedstrijd en dat is nooit de bedoeling. Jij krijgt heel snel kans op revanche, zoals het zo mooi heet. Ja, dat is weer het fijne van dat je veel wedstrijden speelt. Dus, uh, en een mooie tegenstander thuis, uh, vol, uh, vol stadion. Dus ja, daar heb ik wel zin in moet ik zeggen. En dan maak je het publiek stil. En is dus alles weer vergeten en vergeven? Nou, ik hoop niet dat we het, uh, het publiek stilmaken. Ik hoop dat we ze juist de uh, Alliant maken. Nou, goed. Maar uh, het kritische publiek? <lacht> ja, precies. Dat, uh, dus niet het publiek van ons, denk ik. Maar meer de media en de rest eromheen. Irriteert je dat, dat de media daarop inspringen? Het is een logisch gevolg van uh, het groter worden van de club FC Twente, denk ik. Mm. En, uh, als wij niet uh, presteren zoals uh, men verwacht. Want uh, zo is het meestal, als je veel verwachtingen hebt... kun je pas teleurgesteld raken. En uh, dat gebeurt bij de media en de mensen om de club heen. Maar binnenin houden we het rustig en, en uh, hebben het doel uh, heel goed in zicht. Dus ja, je moet daar niet te veel in meegaan. Rob Fleur sprak met Wout Brama. Dan gaan we naar Engeland. Morgenmiddag een echte kraker in de Premier League. Manchester United tegen Arsenal. Altijd wel interessant. Maar nu nog meer, want uh, Robin van Persie speelt voor het eerst tegen zijn oude club. Jan Hermen de Bruin, hoofdredacteur van Voetbalblad 11. Liefhebber ook van het Engelse voetbal. Zeker. Huh? Zeker. Goedenavond. Zeker. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Hoe leeft die wedstrijd in Engeland? Ja, uh, je, hebt, je hebt derby's en je hebt een aantal wedstrijden die eigenlijk gelijk aan derby's zijn. En Manchester United tegen Arsenal is eigenlijk de ultieme. Niet Derby, Derby, zou ik maar zeggen. Uh, een beetje ingewikkelde verhaal, maar de, de managers het het zijn twee geweldig grote clubs. De, de managers uh, zijn de twee langste zittende managers van de, de Premier League. Die al een jaar of tien echt aardrivalen zijn. En daar waar het kan ook altijd steek onder water geven. Dus zelfs zonder Van Persie was die wedstrijd. En hij is niet voor niks. Wordt je al morgen het begin van de middag gespeeld. Dus hij is vol op de televisie overal. Is, wordt helemaal uitgehaald. Het is echt de wedstrijd. Van de week. Ja. Uh, coach Arsene we uh, Wenger uh, heeft uh, Arsenal-fans deze week al opgeroepen om uh, Robin van Persie met respect te behandelen. Yeah. Uh, de coach van Manchester United, Alex Ferguson, verwacht ook dat dat zal gebeuren. Laten we heel even luisteren. Well, I think Arsene is way too for his in terms of respect. And I dat think that if if you think about all the former players back to Old Trafford, they get always get a, a warm applause. I don't think I'll be a problem tomorrow. I think dat... The fans will recognise eight years together and I think that would be nice. Ja, toch vrij moeilijk <laughs> te verstaan. Zo fijn dat het radio niet ondertiteld is. <laughs> nee, uh, maar we hebben net al eerder even met je teruggeluisterd. Hij zegt dat oudspelers van Manchester United altijd kunnen rekenen op een uh, warm applaus. Als ze terugkeren in Old Trafford. En hij verwacht ja. voor morgen dus uh, ook geen problemen de andere kant op. Hè? Voor Van Persie. Hij gaat ervan uit dat de Arsenal fans hem zullen bedanken voor de mooie jaren in Londen. Uh, ben jij net zo optimistisch nou, als hoor, Ferguson? Ik het gaat absoluut niet. Nee? Dus, uh, nee, dat is wel een, uh, een zekerheidje. En ja, dat weet hij ook al wel. Hij, wat hij zegt, daar heeft hij in principe gelijk in. Morgen is bijvoorbeeld een dag waar toevallig een aantal topspelers uh, terugkeren bij de clubs waar ze gespeeld hebben. TvS met Manchester City speelt bij West Ham. Crowds van Stoke bij Norwich. Band van Vella bij Sunderland. Die krijgen allemaal een, een, een heldenontvangst. Uh, allemaal dat. Maar bij Van Persie is het anders. Uh, die heeft zeven, acht jaar voor, uh, voor Arsenal gespeeld. Een aantal momenten goed, maar ook ontzettend vaak geblesseerd. Op een gegeven moment heeft Arsenal uh, hem... Nou ja, in, in zijn totaliteit wel een jaar lang zijn salaris betaald... terwijl hij niet had kunnen, kunnen voetballen. Onder meer door uh, blessures met oranje. Mm -hmm. Op een gegeven moment ging het wel goed. Toen werd hij echt de grote man, de grote held van Arsenal. Het hele elftal werd aan hem opgehangen. Hij had nog een contract voor een jaar. En hij heeft eigenlijk gewoon gezegd... ik ga nu weg bij Arsenal, want die club... Die is onder mijn niveau. En daarmee heeft hij zo ontzettend op de ziel van al die Arsenal-supporters getrapt... dat morgen ieder bouwcontact zal met enorm geloei uh, begeleid gaan worden, hij, 90 minuten lang. Hij is toch heel belangrijk geweest voor Arsenal? Hij is ontzettend belangrijk geweest voor Arsenal maar Arsenal is. En dat dit dat, dat is ook wel zeggen. Ook ontzettend goed geweest voor hem. Het was gewoon uh, een, een match made in heaven op een gegeven moment. Het past allemaal fantastisch bij, bij elkaar. Maar de manier waarop is gewoon niet waardig geweest. TWS bijvoorbeeld uh, is, is weggegaan bij, bij West Ham. Uh, nadat hij in de laatste wedstrijd nog een goal gemaakt heeft waardoor hij de club behoede voor degradatie. Uh, hij heeft daarna gezegd, zoals veel spelers dat zeggen, het was de beste club waar hij ooit gespeeld heeft. Hij zal de fans nooit vergeten. Nou, Omgekeerd geldt dat ook. Dus TVS morgen krijgt een donderend applaus en wordt enorm toegejuicht. Maar Van Persie heeft dus eigenlijk, en zo voelde de fans dat, een soort schop nagegeven... door te zeggen dat Arsenal, en dat is toch verwachtelijk niet de kleinste club van de wereld... Euh, euh, eigenlijk, hij zei het wat beleefder, maar dat hij hem te min was. En mm. dat vergeven de fans niet. Nee, maar ook met Manchester United loopt het niet heel erg soepel. En je zou zeggen, het is veel erger als een Arsenal-speler overstapt naar een andere Londense club. Hè, ja. Naar Chelsea of naar Tottenham. Ja, maar dit is een die tijd. Het is in de hele historie, en dan, dan praten we over 110 jaar profvoetbal, maar elf keer gebeurt dat er een speler van Arsenal naar Manchester United ging, zeven keer in totaal, en vier keer omgekeerd van Manchester United naar Arsenal. Uh, het is dus echt heel bijzonder, het zijn enorme rivalen en uh, ja, fans. Uh, accepteerde het niet echt makkelijk. Nee. Um, we krijgen in Nederland wel mee dat Van Persie het heel goed doet ja, uh, in Manchester. Vorige week heeft hij nog gescoord. Ja. Hoe goed doet hij het, nou ja, het volgens een, de Engelsen? Prachtige statistiek van vandaag naar buiten, van Opta, die had berekend dat hij met zijn goals dit seizoen in zijn eentje al goed is voor negen punten voor Manchester United. Dus negen beslissende punten dankzij goals van Van, van, van, van Persie. En dat is natuurlijk echt ideaal voor, voor een manager. Je kan veel betere spits hebben die steeds maar één goal maakt, maar dat is dan de beslissende. Ja. Want als je spits hebt die in één wedstrijd er vier maakte, dan negen wedstrijden niks meer. Dus Van Persie is werkelijk goud waard voor, voor, voor Manchester United, wat helemaal voor mijn gevoel geen geweldige heeft. Ben je daar nog? Van Persie is okay. op dit moment heel snel de ster. Ja, je viel heel even weg. Oh, sorry. Sorry. sorry, maar uh, uh, volgens mij hebben we je wel helemaal kunnen volgen. We hoorden eerder deze uitzending ook Theo Jansen. Hè? Ja. Uh, ja, dat juichen, dat, dat blijft altijd een probleempje. Ja. Hij zal niet juichen als nee, het morgen nee, voor Vitesse nee, nee, nee, nee. in de arena als nee. hij scoort tegen Ajax. Ja. Hoe, uh, hoe zit dat bij Van Persie? Nou, uh, dat is ook weer een beetje dus afhankelijk van hoe het publiek uh, ja. reageert. Hè? Als hij echt iedere keer wordt uitgefloten. En hij speelt in de tweede helft naar de tribune waar de Arsenal-fans achter staan. En hij zou een goal maken. Ja, het is wel een egootje uh, van Persie natuurlijk. Het zou me niet verbazen dat hij, uh, dat hij toch een, uh, een loopje er langs loopt. Als het in het begin van de wedstrijd is en het valt allemaal nog wel mee, dan verwacht ik dat hij het niet zal doen. Het is echt een beetje afhankelijk van hoe de wedstrijd zich gaat ontwikkelen. Ja. Uh, verwacht je echt problemen? Dat, hè, dat het zo op scherp staat, of dat nou, niet? Nou, okay. kijk, het is natuurlijk in Manchester. dus de, de verhouding tussen fans. He, de, de, ja. Er komen een kleine 80.000 man en daarvan zijn er 4.000 van Arsenal. Dus het gaat niet... Uh, de, de mensen van Arsenal worden wel over, uh, over, overstemd. Het is natuurlijk ook gewoon een lekker verhaal voor de pers. Dus het wordt een beetje opgeknopt. Als het omgekeerd was geweest, en de wedstrijd was in Londen geweest dan was het allemaal veel, veel heftiger geworden. Daar ben ik van overtuigd. Nee, dat krijgen we nog. Dat krijgen we <laughs> nog. Maar dan is het weer een half seizoen verder. Ja. Maar jij, jij gaat er uh, lekker voor zitten morgen. Voor twee, Hoe laat? Uh, kwart voor twee zit ik lekker, uh, als ik mag zeggen... Nou, voor de betaalzender die dat brengt, zal ik maar zeggen. Ja hoor, mag je best zeggen. <laughs> ja, <sport 1. laughs> Jan Hermen <laughs> de Bruin. Hartelijk dank, Van Elf. Dank je wel. Graag gedaan. Hai. Wij gaan uh, nog even naar uh, de gespeelde wedstrijden in de eerste divisie. Hier komen de uitslagen. FC Dordrecht tegen FC Eindhoven, 3-0. Emmen tegen De Graafschap, 1-3. Twee doelpunten van Janssen voor De Graafschap. Helmond Sport tegen Cambuur, 3-1. Excelsior tegen Goethe Eagles, 1-6. Maar liefst eh, opvallend daarin was dat Excelsior de score opende... maar daarna keerde de wedstrijd. Promes en Kolder maakten er eh, allebei twee. Excelsior stond er ruim een half uur met tien man... nadat eh, Manu rood had gekregen... Telstar tegen Almere City 1-2 en Os tegen Veendam 2-3. En dan is er ook nog gespeeld AGO-VV tegen Volendam 0-4. Zondag wordt er nog gespeeld FC Den Bosch tegen Fortuna Sittert. En maandag staat op het programma MVV tegen Sparta. De stand op dit moment. MVV gaat aan de leiding met 26 punten uit 10 wedstrijden. Helmond Sport volgt met 22 uit 11. Dordrecht staat derde met 21 uit elf wedstrijden. Dan naar het tennis, want tennisser Jean-Julien Royer heeft zich uh, geplaatst samen met zijn Pakistaanse dubbelpartner voor de halve finales van de ATP Masters in Parijs. Ze spelen tegen het Kroatisch-Braziliaanse duo Silic en Melo. En de Franse tennisser Tsonga en de Servië Tipsarevic hebben de laatste twee toegangsbewijzen voor de ATP World Tour finals opgeëist. En mocht u iets later hebben ingeschakeld, herhaal ik nog een keer dat tijdens deze uitzending bekend is geworden dat de marathon van New York, die voor zondag op het programma stond, alsnog is afgelast. Dat is door het bestuur van de uh, door de superstorm Sandy die zwaar getroffen stad bekendgemaakt vandaag. Dit was Langs de Lijn, straks met het oog op morgen, gepresenteerd door Thijs van der Brink. Ik wens u een fijne avond. Wat zijn jullie hier aan het doen? Leg dat eens aan mij uit. En inmiddels moet PvdA-leider Samson het ook steeds vaker uitleggen. Bruggen slaan. Die brug. Dat is een brug tussen twee politieke partijen. Dat was een levensgevaarlijke brug. Wat is nou eigenlijk precies besloten? Die fractieleden zijn enorm ongelukkig. Er zijn leukere momenten soms. De opstand tegen de zorgpremies. Ik denk dat het een voorbode is van nog veel meer onrust. We hebben een stevige discussie gehad. Vooral om stoom af te blazen. Om even stoom af te blazen.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 Daarom vergelijken we continu onze winstpakkers met aanbiedingen van andere groothandels. Zien we ergens een lagere prijs, dan passen we hem direct aan. Zo werkt dat bij de goedkoopste groothandel. Macro, partner voor ondernemend Nederland. Lees nu de biografie van cultuurondernemer Joop van den Ende. Openhartig verteld door hemzelf en vele anderen. Joop van den Ende, de biografie. Ook verkrijgbaar bij Bruna. Macro, Ariel Wasmiddel, twee flacons of één pak, nergens goedkoper. Slechts 21,95 euro.